Goedemorgen, ik ben Thomas Delsing en dit is het nieuws van NOS op 3. Nederland krijgt er de komende tien jaar veel kankerpatiënten bij. Het zijn er nu nog 800.000, maar over 10 jaar 1,4 miljoen. Dat komt omdat kanker een ouderdomsziekte is... en we er in Nederland steeds meer ouderen bij krijgen... Er is ook goed nieuws. Behandelmethodes worden steeds beter... waardoor de overlevingskans stijgt. Bij een busongeluk in Ecuador zijn twee Nederlanders omgekomen. Het gaat om een vrouw van 74 uit Haarlem en een man van 73 uit Hilversum. Twaalf andere Nederlanders raakten gewond. Drie van hen zijn er slecht aan toe. Zulke ongelukken gebeuren wel vaker in Ecuador, zegt deze Nederlandse journalist daar. Helaas worden we om een paar dagen wel opgeschrikt door een ongeluk zoals dit. Het bijzondere is nu dat, er, dat het om buitenlanders gaat, om toeristen gaat. Maar Ecuador heeft in totaal zo'n 2.000 tot 3.000 verkeersdoden per jaar. Ter vergelijking in Nederland is dat iets tussen de 500 en 600 doden... terwijl het aantal inwoners van Ecuador ongeveer hetzelfde is als in Nederland. In de bus zaten in totaal 21 Nederlanders die een groepsrijden... Maakte. Vermoedelijk verloor de chauffeur de macht over het stuur. Stageplekken bij bedrijven zoals bakkers en slagers komen in gevaar. Komt door de hoge energieprijzen. De bedrijven kunnen de rekeningen niet meer betalen en sommigen moeten daardoor stoppen. Gevolg is dat het aantal vakmensen ook afneemt. En dat is niet handig nu er al een groot tekort aan is. En bang zijn voor de grote boze wolf. Dat ja, is inmiddels geen verhaal meer uit hun kinderboekje sinds de wolf terug is in Nederland. Inwoners in Drenthe zijn vooral bang voor hun paarden en schapen die buiten lopen. De reden voor de gemeente om een bijeenkomst te organiseren waar inwoners hun ei kwijt kunnen. Ik slaap niet echt rustig meer. Dus, ja. Of, ja, je voelt je gewoon bedreigd. Ja, weet je, het voelt gewoon niet prettig. Wij Mijn dochter wel... die woont aan het Drenthe Friese Wolf, die hoort ja. ze s'avonds huilen. De wolven huilen als ze in bed ligt. De gemeente zegt met de verhalen aan de slag te gaan. Maar de wolf is een beschermd dier, dus echt veel kunnen ze niet. En het weer nog. Vanochtend eerst nog wat mis. Daarna wolken en opklaringen met best wat zon. In de middag trekt het wel meer dicht. Blijft wel zo goed als droog bij een graad of 18. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Tim Schaap van de ANWB. Vanwege een ongeluk met meerdere voertuigen is de A9 vanuit Alkmaar naar Amstelveen helemaal dicht bij knooppunt Velzen. Het is onduidelijk hoe lang dit gaat duren. Omrijden kan via Zaandam en Amsterdam over de N203, de N246, de A8 en de A10. De andere kant op staat een kijkersfile. Daar is je vertraging ongeveer 20 minuten. Tot zover de verkeersinformatie.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 deze vind je mooi gelukt. Je krijgt me niet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 up one morning and saw the handwriting on the wall. Time was passing me by so fast. I wasn't moving at all. I looked in the mirror and said to my What's up En de regio. Goedemorgen, dit zijn de hoofdpunten van het NOS-journaal. Het aantal patiënten met kanker in Nederland neemt de komende 10 jaar sterk toe, verwacht het Integraal Kankercentrum. Maar nu nog zo'n 800.000 mensen de diagnose kanker krijgen, zullen dat er in 2032 1,4 miljoen zijn. Noord-Korea heeft een raket afgevuurd in de richting van Japan. De raket vloog over Japan heen en kwam in de stille oceaan terecht. Voor het eerst in jaren ging een landelijk alarm af en moesten inwoners in het noorden dekking zoeken. Een de vrouw is gisteren op Rotterdam de Heek Airport langs de beveiliging geglipt en op een vliegtuig naar Malaga gestapt. Nadat de actie op videobeelden werd ontdekt, maakte het vliegtuig een tussenlanding in Madrid. Daar werd de vrouw opgepakt. Dat weer, lokaal nevel of mist, het blijft zo goed als droog bij een graad of 18. SHUT mm -hmm.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 Waar ben, waar ben jij, waar ben jij, wat een dag, wat een licht, en wat een lach op jouw gezicht, oh daar o, waar ben, ben jij, jij? oh daar ben jij, het wordt weer zomer in de zomer, is de lucht voor altijd waar, ik ben er. No man In mm -hmm. Wat je ontvangt is dat wat je geeft. Wow, de zon die de kou van je huid verjaagt en de tijd die de pijn vervaagt. We dus zullen ze moeten tegen. We'll